Honderden vluchtelingen hebben in het Niemandsland tussen Griekenland en Macedonië het hek op de grensovergang bestormd. Zo'n 500 mensen renden naar het hek en gooiden stenen naar de veiligheidstroepen. Die vuurden traangasgranaten en plastic kogels af om de vluchtelingen te verjagen. Ook werd er een waterkanon ingezet. In het Griekse kamp ido -Meini, zitten al wekenlang zo'n 11.000 vluchtelingen vast. Ze kunnen niet verder Europa in omdat Macedonië ze tegenhoudt.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 Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Diemen en Muiden 2 kilometer file. De A20 Hoek van Holland richting Rotterdam, tussen Maasluis en Vlaardingen 2. En de A44 Amsterdam richting Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeerde. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 met wakka wakka. Als eerste naar het nieuws en weer van drie uur Zalvoort. Welkom terug bij Zandvoort op zondag. Uur twee met daarin de volgende onderwerpen. We hebben nog wat uh, leuke nieuwsberichten om uh, over tien minuten ongeveer. En om half vier gaan we de evenementagenda even bespreken.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 Geniet en van het mooie weer van vandaag in Zandvoort. Oh, het zonnetje schijnt en het is heerlijk op temperatuur. Geniet er met z'n allen van en luister lekker naar de Zandvoedse Radio, CFM. Goedemiddag jorden, Sarah Larsen en Lash Live. Jawel, het is weer tijd voor Zonvoorts nieuws in het kort. En we hebben drie berichten voor je. Ja, de kinderkunstlijn van 2016 is afgelopen vrijdag officieel geopend. Het is alweer de negende editie en het thema van dit jaar is Oud Zandvoort.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 Zo dadelijk om al vier de evenementagenda en daarvoor nog heel veel lekkere muziek.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 een Pina Colada. In nou, de ja, Dat ja. is ook wel lekker. Voor de verandering is er wat anders. Ja, toch? In plaats van uh, dat, uh, dat schuimende geval. <laughs> je begrijpt hem wel hoor. Met die, uh, met die kraag erop. Ja, precies. Die, die witte kraag. Die bedoel ik, ja, ja, het precies. wordt altijd gelieerd aan de witte is het? Dat het? Dat kraagje te maken. Maar, is het zo? Ja, dat zeggen ze wel hmm. <laughs> Oké, okay. het is uh, half vier, ben je er klaar voor? De evenementenagenda.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 Maatschappij. Ja. maatschappij. Nou, als u weer meer informatie wilt hebben, dan kunt u kijken op de website www.sportserviceheemstedezandvoort.nl Nou. Dat was hem hè? Nou, ik heb ook nog wat over Koning Dag. Ja, ja. ja. Over 5 mei. En nee, over... Dat doen we straks wel even. Dat doen we straks. Is, even. Leuk, is leuk. Dankjewel Cor. Dat was er weer evenementagenda bij CFM.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 is even lekker een glaasje water aan het halen. Jeetje, wat er even een middag in aan dit, hè? Ja, we gaan maar weer uh, lekkere muziek voor je draaien. Dans, Onderweg de, de nieuwe single gaan, van Clouseau. En, en de droomscenario. Ik, ik trek je dichterbij, want jij lacht me toe. Het gaat gebeuren, maar ik weet nog niet hoe. Dit soort van spanning is mij onbekend. En jij geniet zo hard...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 En fluistert zachtjes mijn naam. Oh, oh, oh, wij in stereo. Wat een droom. Droom scenario. Het heeft even geduurd, maar nu is het dat vuur voor altijd. -o -o -o. Oh, oh, oh, wij in stereo. Zo, de Belgisch weer helemaal oh, terug, oh, hè.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 Nederlands succes was het bij de mannen niet. De Nederlandse marathonloper Koen Rijnmakers moest halverwege de 42,195 kilometer met een blessure opgeven. Nou, er was ook nog een incident. Het finish voor de, van de winnaar werd nog uh, opgeschrikt door, een, uh, door iemand die ineens over het hek sprong. Zelfs van die idioten die dan uh, in deze tijden iedereen <laughs> het schrik aanjagen. Nou, hij kon snel worden afgevoerd door veiligheidsmensen. En bij de vrouwen ging dus de winst naar Leterbrangebreslastie...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 Was het parcours inderdaad wel 42,195 kilometer lang? Ja, ik denk dat ze dat hebben met, uh, gemeten hebben met zo'n Google-auto. Ja, misschien wel een kilometer te veel. Nee, misschien wel een kilometertje te veel of zo. Weet je ja. wel dat daardoor die tijden een beetje tegenvielen. Ja, dat kan het ook nog in. Dat, dat denk zou je dat je zomaar wat... kunnen, ja. ja, ja. ja, ja. ja.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 My girls don't know me that So please stay. Don't walk away Give me another time They love you the right Deze Shaggy was met name in de jaren 90 er heel erg actief. Had hij onder meer een uh, hit met uh, Oak oh Carolina. En dit was even van zijn laatste schenen singles. Je I Need Your Love van Shaggy dus. Negen minuten voor 4 uur geworden. Zalvoort op zondag. Zalvoort, een goede middag. En het fotoboek waar we het net over hadden trouwens, uh, over de actie tegen de windmolens en he, het paalzitten, die is ook online verkrijgbaar hè, trouwens. Ja, nou, je kan hem inkijken. Je kan hem inkijken? Je kan hem inkijken. En als je het dan inkijkt, dan kan je het wel bestellen, als hij heel leuk is natuurlijk. En dat kunnen natuurlijk mensen allemaal gewoon doen. Dan heb ik die uh... die link. Nou, we, we zoeken hem nog wel even op en dan nou, hoor je hem zo dadelijk eventjes. Ik, ik, even ik dus. ga hem niet opnoemen, want het is zo langer. Oh, Oké, okay, okay, nou, zoek het maar uit dan, zou ik zeggen. If you search for tenderman.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 Dat was inderdaad uh, Billy Joel, wat zit er alweer op? Weer een uur voorbij. Ja, weer een uur voorbij. Ja, wat, wat. Ah, zo dadelijk naar het nieuws en uh, weer, uh, dan uh, zijn we er uh, nog één uur lang, uh, Cor. Ja, ik ben... en, da en daarna mogen we buiten gaan spelen. Oh, dat het mooie weer. Ja. Zullen we gaan buiten spelen op het terras? Ja, dat kunnen we ook doen. Doppelen. Dus buiten mogen, spelen. Goed plan, goed plan, goed plan. Ik keur hem goed. Gerard, als je het hoort. <laughs> ja, bij Alleen, deze. Jullie zijn verwacht. Bij deze.